6 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Franse regering heeft de plannen opgeschort... om het familierecht uit te breiden. Er werd de laatste weken massaal tegen de nieuwe wet gedemonstreerd. Tegenstanders zeggen dat de hervormingen homovriendelijk zijn... en daarmee ingaan tegen de traditionele gezinswaarde. Dat de wet wordt uitgesteld, wordt gezien als een teken... dat de regering conflicten met de centrumrechtse kiezers wil vermijden. De afgelopen vier jaar is wereldwijd het aantal mensen dat kanker kreeg met ruim 10% gestegen. Dat staat in een internationaal rapport dat vandaag op Wereldkankerdag wordt gepubliceerd. De auteurs voorspellen de komende jaren een stijging van 75%, oplopend tot 25 miljoen gevallen. En dat komt niet alleen doordat mensen meer kanker krijgen, maar ook doordat de gegevens van kankerpatiënten steeds beter worden geregistreerd. In de Amerikaanse staat Indiana is een ontsnapte viervoudige moordenaar... na een klopjacht ingerekend. De 40-jarige David Elliott legde op zijn vlucht voor de politie... een afstand van bijna 300 kilometer af. Elliott ontsnapte zondag uit de gevangenis in Michigan... door met zijn blote handen gaten te maken in twee gevangenishekken. Vervolgens ontvoerde hij een vrouw in haar auto. Zij wist bij een benzinestation te ontsnappen en waarschuwde de politie. Na een lange achtervolging kon Elliott worden ingerekend. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij sectarisch geweld in de plaatsje Boda zeker 70 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond, zeggen de lokale autoriteiten. De gevechten braken uit tussen moslims en christenen. Vooral onder de christenen zouden veel doden zijn gevallen. De afgelopen maanden zijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek meer dan duizend mensen omgekomen. In het Friese plaatsje Mirrens zijn honderden geiten doodgegaan bij een brand in een stal. Ook drie paarden hebben het niet overleefd. De eigenaar van de boerderij raakte gewond. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand kwam asbest vrij, maar er is volgens de Friese brandweer geen gevaar geweest voor de omgeving. Het weer, vanochtend in het zuidwesten wat regen, de rest van de dag droog en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Correspondent Sander van Hoorn heeft straks een spannend verhaal uit Egypte. En heel succesvol was het al nooit. En nu wil de regering helemaal af van de maatschappelijke stage. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is dinsdag 4 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. In Engeland neemt de kritiek toe op de regering... na de overstromingen in het zuidwesten van het land. Al weken kampt het gebied met hoge waterstanden... door de vele regen en harde wind... Treinen rijden nauwelijks en wegen zijn onbegaanbaar. Volgens deze inwoner van het zwaar getroffen Somerset is het hoge water de schuld van de overheid. It's always come up in previous years, but never anything like this. And in your view, that is purely because the maintenance of the dikes and the maintenance of the, the rivers, which have been die which have been straightened and dredged for years, simply has not been taking place. Dijk en kanalen zouden slecht zijn onderhouden. De woede richt zich vooral op de Britse Environment Agency, Britse waterschap. De voorzitter, Chris Smith, zegt dat er geen oneindige portemonnee is... om plattelandsgebieden te beschermen tegen het water. Het geld dat er is, zou volgens hem ook wel beter gebruikt kunnen worden... om dichterbevolkte gebieden te beschermen tegen het water. Bewoners reageerden woedend, omdat Smith het gebied waarin zij wonen... nog helemaal niet heeft bezocht. Kom hier en spreek een dag met ons, want... Ze zitten in hun office met hun computers, gewoon crunching numbers. Ze zijn niet here in de real wereld, are they? Dit is wat er nu us now is van And En we lopen door dit en lopen in onze huizen. En ze willen gewoon het water opruimen. Ze zeggen dat ze de verkeerde soort pump. hebben. De inwoners wadden inmiddels door hun eigen uitwerpselen en de regering doet niets. Zo klinkt de kritiek. Smith heeft inmiddels toegegeven dat de environment agency niet genoeg heeft gedaan om de overstromingen te voorkomen. We hebben waarschijnlijk niet zo veel gedaan als we nu zouden moeten hebben tot nu, en ik regel dat. Maar we hebben heel moeilijke keuzes maken. We hebben budgetten moeten verlagen. Wat we nu moeten doen is samenwerken met anderen, want het is niet alleen iets voor de Milieubescherming. We moeten samenwerken om de problemen voor de toekomst op te lossen. Er is gewoon geen geld, zegt Smit. Hij hamert daarom op samenwerking. Op korte termijn zal dat weinig effect hebben. Ook de komende dagen wordt voor het zuidwesten van Engeland veel regen en harde wind verwacht. Nederland gaat, zoals gepland, met de zwaarst mogelijke delegatie naar Sochi. Daar veranderde een petitie van 38.000 handtekeningen niets aan. Homobelangenorganisatie COC wil de premier Rutte met de petitie op een andere gedachte brengen. Maar tevergeefs, COC-voorzitter Tanja Ineke sprak gisteravond met de premier. Ja, ik heb een beetje dubbel gevoel uh, aan het gesprek overgehouden. Uh, we kwamen natuurlijk met uh, uh, ja, uh, toch 38.000 handtekeningen onder de arm tegen de zware delegatie. En de delegatie gaat niet gewijzigd worden. Dus daar zijn we wel teleurgesteld over, omdat we weten dat dit uh, wordt uitgelegd als een signaal. Uh, uh, dat, dat, dat, Rusland toch, of dat Nederland toch die anti homo wetgeving en het regime van Poetin ondersteunt. In datzelfde gesprek beloofde Rutte Poetin duidelijk te maken wat ons land van de Russische homo-wet vindt. De minister-president heeft ons toegezegd dat hij klip en klaar tegen Poetin zal zeggen dat hij anti wet van tafel moet. En het tweede positieve punt is dat er een, vanuit de regering een actieplan komt om de Russische LHBT's na afloop van de Olympische Spelen te ondersteunen. Dat actieplan voor naderspelen is volgens het COC hard nodig. De organisatie is bang dat op het moment dat de camera's uit Sochi verdwijnen... Poetin een repressief beleid zal, zal voeren. Rutte spreekt vrijdag met de Russische president. Hij had een officieel verzoek ingediend om met Poetin te praten... over mensenrechten in Rusland. Het Friese plaatsje Mens zijn honderden geiten omgekomen... bij een brand in een stal. Ook drie paarden hebben het niet overleefd. De eigenaar zou de stal nog in zijn gegaan om de dieren te redden... maar dat kan de brand weer niet bevestigen. Nou, is mij verder niks van bekend. Wel bekend is dat de boer uh, ernstige brandwonden heeft opgelopen. Is met de ambulance naar het ziekenhuis in Sneek gebracht. Uit voorzorg is ook een traumahelikopter gewaarschuwd. En mogelijk dat hij naar een ander ziekenhuis vervoerd moet worden... om zijn brandwonden te laten behandelen. Door de brand zouden asbestdeeltjes op het erf van de boer terecht zijn gekomen. Ja, er is wel asbest vrijgekomen. Er is geen gevaar van omgeving. En het is beperkt gebleven tot het erf van de boer... Dus er is geen gevaar van omgeving met betrekking tot asbest. Er stonden ongeveer 700 geiten in de stal. Een deel daarvan heeft de brand overleefd. Maar om hoeveel dieren het gaat is nog niet duidelijk. Mark Robin Visser dan. Die was gisteren in Zaanse Schans. Mark Robin, goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Wat is het vandaag? Nou, weer een andere mooie pittoreske plek. Ik spreek u toe uh, vanuit het mooie uh, Drentse land. Ik ben in uh, Schipborg vanochtend. Waar straks een grote groep scholieren bij elkaar gaat komen. Om zich te kwijten aan de maatschappelijke stage. Nou, en die maatschappelijke stage wordt binnenkort uh, afgeschaft. Maar nog niet voor deze scholieren. Deze luidjes moeten gewoon straks lekker aan het werk. En ik doe mee. We horen zo van je, Mark Robin Visser. Laten we eens even in de kranten kijken, Marcel. De Volkskrant. Laat ziek kind proefpersoon zijn. Kinderartsen, academische ziekenhuizen en ouders... keren zich tegen een wetsvoorstel over medisch-wetenschappelijk onderzoek op kinderen. Het wetsvoorstel maakt het volgens hen nauwelijks mogelijk... om nieuwe medicijnen te testen op kinderen met kanker en andere ernstige ziekten... terwijl artsen, ouders en kinderen dat wel willen. Voor trouw een grote foto van het knikkerblik van Anne Frank. Uh, maar de opening gaat over Duits protest tegen kolencentrale. Drie gemeenten stappen naar het Europees Hof... als Nederland de vergunning geeft voor kolencentrale Eemshaven. Drie gemeenten liggen het dichtst bij de enorme kolencentrale... van 2,5 miljard euro die het energiebedrijf uh, in de Eemshaven heeft gebouwd. En daaronder zijn de zeven Duitse Waddeneilanden... die vanwege de uitstoot van de centrale zich zorgen maken... over hun positie als kuuroord. Opening van de Telegraaf. Nul limiet voor drugs en drank. Combinatie achter stuur hard bestraft. Er wordt korte metten gemaakt met bestuurders... die onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur kruipen. Ze worden sneller en zwaarder gestraft... omdat ze een veel te groot gevaar zijn voor de rest van de weggebruikers. Dat staat in een aangescherpt wetsvoorstel van minister Opstelten. AD opent met schrijvers en uitgevers die in actie komen tegen piraterij... omdat e-readers vol illegale boeken staan. Slechts 10 van de 128 miljoen boeken... op de Nederlandse e-readers is betaald. Schrijvers en uitgevers gaan de strijd nu aan... door piraten aan te pakken en actie te voeren voor legaal lezen voor slechts elf boeken op de e-reader is betaald, volgens de AD. Ja, een telegraaf. Nog een interessant bericht over een zonnebank die zou helpen tegen heupbreuk. Door senioren onder de zonnebank te laten gaan, krijgen ze meer vitamine D binnen. En dat leidt weer tot minder heupbreuken. Ouderen in verzorgingstehuizen zouden daarom minimaal twee keer per week vijf minuten onder de zonnebank moeten. Dat zegt specialist ouderengeneeskunde Victor Gel. Die, of Shell, die gisteren op dit onderwerp promoveerde bij het VUMC. Voor op NRC Next grote foto van moeder met kind in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Meer dan 10.000 mensen zijn al gedood in de burgeroorlog in dat land... die pas anderhalve maand duurt. Bijna 4 miljoen mensen hebben honger, schrijft NAC Next. De onafhankelijkheid bracht hun alleen maar ellende. Het Financieel Dagblad zegt... nieuwe jacht op btw-fraudeurs. Opsporingsdiensten zien toekomst in combineren van digitale sporen. Door fysieke, maar ook digitale sporen van fraudeurs slim te analyseren... zijn ze vermoedelijk veel eerder en beter aan te pakken dan nu. Hij op spits dan nog even een grote foto van iemand in een rode broek... met witte tennissokken aan en dan rode slippers. Naar slippers, het zijn meer doekjes die er omgebonden zijn om de voeten. Weg met de martelhakker staat erbij. Komend seizoen moet je, uh, moet je net als Heidi Kloem en Miley Cyrus lelijke platten... en vooral niet al te elegante slippers aan de voeten hebben. De kop boven het artikel, daar heb je slipper. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. do not Die bureaus, if I had a heart. Mark Robin Visser, in Drenthe. Jaren is er over gestegeld en nu de maatschappelijke stage eindelijk bestaat... wordt die weer afgeschaft. Ja, ja, ja, staat in het regeerakkoord. Het regeerakkoord slaan. hebben we natuurlijk allemaal van A tot Z gelezen... daar staat het in, aangekondigd dat de wettelijk verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft... Ik heb hier een brief, een brief van de staatssecretaris Dekker van, van onderwijs. Die zegt, uh, ja, de scholen kunnen zelf kiezen of ze de stage blijven aanbieden. Het wordt een facultatief programma onderdeel. En, uh, maar het geld wordt ook teruggetrokken. Het is ja. eigenlijk gewoon een bezuiniging. 55 miljoen uh, kosten die maatschappelijke stages. En dat, uh, dat wordt stopgezet. Dus als de scholen het nog willen doen, dan moeten ze zelf maar zien hoe ze dat dan verder organiseren. Dus afgelopen einde oefening. Uh, Sinds 2011, dus dat is dus een jaar of drie eigenlijk. Hè, en die maar, maatschappelijke stage die bestaat bezig, naast ja. de gewone stages? Ja, dit is dus echt iets, uh, iets anders. Hè. Dit is dus echt voor, uh, voor, het voortgezet, uh, voor het voortgezet onderwijs. Nou, en hier in Drenthe gaan ze dat dus straks ook doen. Een maatschappelijke stage, daarom ben ik hier. In het mooie Schipborg loop ik met een zaklantaarnetje een beetje eh, langs de rand van een bos te struinen. Want hier wordt namelijk straks een eh, zandpad aangelegd... en dat wordt gedaan door scholieren in het kader van, dat, eh, van die maatschappelijke stage. Dat, ze doen dat eh, voor het eh, landschapsbeheer Drenthe. Die maken vaker gebruik eh, van scholieren die maatschappelijke stage moeten doen. En ja, dit soort organisaties, hè, die maatschappelijke organisaties... zoals landschapsbeheer, die vinden het natuurlijk erg jammer... dat die stage wordt afgeschaft, want er wordt op deze op deze manier ook nog wel uh, het nodige werk verzet. Nou, dus ik dacht, ik trek gewoon mijn laarzen aan... en uh, ga uh, meedoen met die maatschappelijke stage... en kijken uh, of we dat zandpad vandaag af kunnen krijgen... voordat het de maatschappelijke stage wordt is. Ja, afschapt. precies. <laughs> Toch? <laughs> ja. <laughs> Dan moeten we snel wezen. <laughs> Oké, okay, nou, succes daarmee, hè? Dank je. Ja, tot zo. Tot zo. Kwart over zes is het. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Koning Willem-Alexander oog in oog met de knikkerdoos van Anne Frank. Dat gaat vanmiddag gebeuren als hij in Rotterdam... een bijzondere tentoonstelling opent in de Kunsthal. De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen heet die expositie. En het is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En journalist en schrijver Ad van Liemt. want die maakte als gastcurator een keuze uit de collectie... van de Nederlandse Oorlogsmusea. En die keuze gaat veel verder dan de knikkers van Anne. Een fiets staat er met slechts houten velgen of alleen een velg... Het groene uniform van de Joodse Ordendienst in Westerbork in een vitrine. Een Sinterklaasmantel waarin gesmokkeld is. De schilder Johan van Zweden, onder meer lid van het Gronings kunstenaarscollectief De Ploeg... komt door zijn verzetsactiviteiten terecht in concentratiekamp Vught. Hij krijgt daar na verloop van tijd een aantal privileges... Hij mag in een eigen atelier aan het werk. En dan staan we in de kunsthal voor een schilderij uit Kamp Vught Ad van Liem. De toenmalige commandant van Kampvucht was een kunstliefhebber... bood hem mogelijkheden om te schilderen portretten. Maar zijn favoriete bezigheid was het schilderen van stille levens... en dan vooral van voedsel. Dus je ziet hier ook brood, kaas en appels... En sigaretten ook, want die waren natuurlijk ook erg in trek. Maar uh, zijn werkwijze werd er door gekenmerkt dat het ontzettend langzaam ging. Hij, hij duurde dagen voor hij schilderij af had. En dan voegde hij steeds weer op nieuw brood en nieuw kaas en nieuwe sigaretten, wat alles was op. En in feite was zijn schilderij daarmee een poging om zijn medegevangenen aan extra voedsel te helpen. En dat werd door de bewakers ook, uh, ook geleverd, want uh, ze mochten hem wel. Over eten gesproken, ook het schuldig bestek lichter. Prachtig opgepoetst. Ik heb nooit geweten dat het er was. Een uh, familie van een man die zich in de oorlog bezig hield met het jagen op Joden. En het uh, bestelen van Joden deden ze ook. Ze arresteerden ze met ze staal dan ook het huis leeg. Uh, die heeft een uh, verzilverd bestek mee in huis genomen. Daar heeft zijn gezin altijd van gegeten. En uh, Betrekkelijk kort geleden heeft, heeft zijn jongste dochter ontdekt. Verrek, wij hebben onze hele jeugd gegeten van bestek dat van de Joodse familie is geweest. En die mevrouw had het in de vuilnisbak kunnen gooien... maar dat wou ze niet ze wou het op de een of andere manier teruggeven. En uit een gevoel van schaamte of schuld... maar dat, dat is eigenlijk onzin, want ze was niet eens geboren in die tijd. Uh, maar dat heeft die tweede generatie natuurlijk zo hard aangepakt... Dus dat schuldgevoel, dat ze dacht dat moet teruggegeven worden. Ze heeft inmiddels teruggegeven aan het Riddellijk Centrum Kamp Westerbork... en die hebben het voor deze tentoonstelling hier... Uh, beschikbaar gesteld. Zo is er veel meer uh, de bureaustoel van Anton Mussert. Dan denk je dat je wel heel veel gezien hebt. Ook de televisieseries van Ad van Liemt Heeft hij zelf ook niet met de blik op zoveel sprekende kleine voorwerpen... nog ontdekkingen gedaan? U je blijft ontdekken. We staan nu een meter afstand toevallig van het briefkaartje dat Ettie Hilles uit de trein gooide... toen ze van Westerbork naar Auschwitz werd vervoerd... met haar ouders en haar broer. Dat briefkaartje is pas heel kort geleden weer opgedoken ergens. En daar staat op, we hebben zingend het kamp verlaten. Ettie. Deze tentoonstelling zal tijdelijk zijn. Moet het ook niet de tijd dat er een permanent museum komt... zoals bijvoorbeeld nu in Nijmegen wordt voorbereid? Vrijheidsmuseum? Ja, maar we hebben natuurlijk de mogelijkheden van de digitale expositie. Hier bijvoorbeeld wordt de website van gemaakt, die blijft altijd bestaan. Dus die, je blijft die kennis kun je tot je nemen. En de bestaande oorlogsmusea hebben ontzettend veel te bieden. Heb ik het afgelopen jaar mogen ervaren. Ik denk daarnaast dat een, een mooi centraal museum over oorlog en bevrijding. Eh, zoals daar nu plannen voor zijn, nemen. ik hoop van harte dat het... Uh, uh, komt. En als dat zo smaakvol wordt samengesteld als deze expositie qua vormgeving, dan denk ik dat je daar heel veel mensen een hele mooie dagdeel mee bezorgt. Ad van Liemte over de voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog in de Kunsthal en Jeroen Wilhart maakte de rondgang met hem. Best wel een lekker nummer, hè? Mooi, Bas. Heeft u thuis ook zoveel plastic tasjes liggen? Jaarlijks gebruiken we er 260. Een enorme verspilling, want vaak gebruiken we ze maar één keer. De afgelopen maanden is er een proef gehouden... waarbij consumenten in winkels werd gevraagd... een dubbeltje te betalen voor die tasjes. En dat leidde tot een verrassend resultaat. U hoort een verslag van Jeroen Schutteijzer... die eerst thuis in zijn eigen plastic zakkenverzameling keek. Hier heb ik een oude dekenkist. Kijk, daar gooi ik altijd die plastic tasjes in. De ETHOS. CNA. VND, Xenos. Tja, en wat doe je er eigenlijk mee? Eén keer gebruiken. Volgens mij zijn het er wel 2030. Je reinste verspilling. Hester Klein-Lankhorst is directeur van het kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Jullie hebben een proef gedaan in drie steden. Zoetermeer, Tilburg en Deventer. Met negen winkelketens die zichzelf hebben aangemeld. De belangrijkste uitkomst is dat het gebruik van die gratis tasjes... met wel 50, 60 procent afneemt. De cijfers die we vandaag laten zien... blijkt dat in deze pilotperiode het echt grote cijfers zijn. Ja. Het helpt echt als je van tevoren zegt, dit doen we... We zorgen dat u een dubbeltje moet betalen en we doen het daar en daarom. We doen het om het milieu te besparen en om te zorgen dat het minder materiaal wordt verspild. Sander Oosterhof van V&D. Voorheen was de situatie dat een klant die ons waardehuis bezocht... elke aankoop op elke etage dus apart in een tasje liet verpakken. In die jaren gaven jullie per jaar 20 miljoen tasjes weg. Ja. En dat doen wij op dit moment uh, nog steeds in, in de rest van het land. Maar als wij zien wat het effect is in de drie vestigingen... waar wij nu de pilot hebben gedraaid... daar uh, zien we dat we gedaald zijn van 90 tasjes per 100 aankopen... naar slechts 30 tasjes per 100 aankopen. En dat is een winst van 60 procent. Dat is een uh, enorme winst. Daar zijn wij uh, erg content mee. Kijken mensen raar op van... ja zeg, uh, koop ik een broek van 70 euro... en moet ik een, een dubbeltje voor zo'n tas betalen... Ja, daar kijken klanten heel raar van op. En dat is ook echt een bewustwording die we met z'n allen moeten maken. Het is een beetje een verworven recht, hè? Absoluut, absoluut. Alleen bij de supermarkten zijn we gewend om een eigen tasje mee te brengen... of een kleine bijdrage te betalen. Maar in de modebranche is het nog steeds zo dat als je een aankoop doet... dat je dan verwacht dat het mooi wordt ingepakt. En dan hoort een tasje bij waar je trots mee over straat naar huis loopt. Wat gaat dit voor de rest van jullie winkels betekenen? Wij overwegen om deze pilot verder uit te rollen. We willen daarbij nog wel wat meer alternatieven aan de klant bieden. Dat je niet alleen een normale plastic boodschappentas aanbiedt voor 10 cent. Maar ook een betere tas die zich ook beter leent voor hergebruik. En als wij dat uh, zouden doen. En de resultaten zouden hetzelfde zijn als dat wij nu in onze testvestigingen zien. Dan kunnen we zo'n uh, zo 13 miljoen tassen besparen per jaar. Jeroen van Dijken van de Raad Nederlandse Detailhandel. Um, is er veel discussie in winkels. Als ik een dubbeltje moet betalen? Vooral in het begin van de proef was er veel discussie onder consumenten. Omdat het toch onbegrip is. Waarom moet ik ineens een dubbeltje betalen? En waarom zou ik überhaupt een dubbeltje betalen? Uh, waar gaat dat naartoe? Uh, dat is, uh, in de proef bleek dat na een paar weken gewoon goed communiceren... en vertellen waar het voor is, kwam er meer begrip. Maar helaas is er toch nog wekelijks wel een consument... die zegt van ja, ik ga gewoon geen dubbeltje betalen voor een tas. Die heeft u uw spullen en die loopt de winkel uit. Dat komt voor? Dat, dat komt nog steeds voor. Dus dat toont weer aan. Communicatie is belangrijk. Voorlichting. Voorlichting inderdaad. En degene die dat het beste zou kunnen doen, denken wij, is de overheid. En die heeft toegang tot iedereen. Dus wij vragen de overheid om met een landelijke campagne te komen. Om bewustwording te creëren onder consumenten over de plastic draagtas. Waarvan wij eerder dus 260 per persoon per jaar gebruiken. Een verslag van Jeroen Schutteijzer. Sport. Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven over zijn vertrek bij Feyenoord aan het eind van het seizoen. Hij twijfelt of hij de club naar een hoger niveau kan tillen en daarnaast wil hij ook ruimte voor persoonlijke zaken. Het is ook niet van de laatste week natuurlijk. Hè. Je hebt er langer over nagedacht. Het verlies van mijn vader hebben we moeten wegstoppen dat is ook niet makkelijk. Dus het kan ook best zo zijn dat, dat, dat ik daar in allerlei opzichten de tijd nog voor neem, ook het nieuwe seizoen. Het is een moeilijke beslissing, want uh, wat, wat je opbouwt in drie jaar is heel mooi... en heeft heel veel plezier gegeven, de club, uh, de Kuip, noem alles maar op... Maar. Ik denk dat dit het meest uh, verstandige besluit is. Ronald Koeman, hij vertrekt dus na dit seizoen. Hij heeft er dan drie seizoenen in Rotterdam op zitten. Vanavond speelt Feyenoord in de Eredivisie tegen Roda JC. En morgen staan ook de wedstrijden Vitesse AZ en ADO Den Haag Heracles op het programma. ADO staat onderaan in de Eredivisie. Het wordt tijd om punten te pakken. Volgens verdediger Tom Beugelsdijk moet de mentaliteit beter worden. Na nek hebben we, hebben we heel goed met elkaar gesproken. En uh, hebben we elkaar echt de waarheid verteld. En uh, ook gezegd van, uh, dat, er wel best, dat, dat het niet meer getolereerd wordt als je bij wijze van spreken, je been intrekt. De bal tussenin, gewoon, ja, vind ik, dan moet je alles meenemen. En uh, dat is gezegd. En uh, tegen Feyenoord uh, kwam het er wel uit. Dat deed iedereen. Dat is zelfs uh, jongens, uh, jongens die minder uh, daarvan moeten hebben. De betere voetballers, die, die, die zetten juist hun poten erin. De eerste uitvaller bij de Olympische Spelen is al bekend... nog voordat het evenement natuurlijk is begonnen. De Noorse snowboarder Torsten Hoogmoe heeft Sochi in, bij een training... op het slopestyle Parcours zijn sleutelbeen gebroken. Hij gold als medaillekandidaat. En... Dit is Radio 1. Zo dadelijk hoort u meer over uh, Rena Netjes. Die is onderweg naar Nederland. Ze is het land uitgesmokkeld. En daar heeft... Uh, Dorold Megeld. Daar heb ik nieuws over. Al meer over. Ja, ja. vertel jij het dan maar, Dorold. Dit is het uh, NOS-journaal van half zeven. De Nederlandse vrouw inderdaad, die door Egypte wordt verdacht... van het bieden van hulp aan een terroristisch netwerk rond Al Jazeera... blijkt de Nederlandse journaliste Rena Netjes te zijn. Maar zo zei het al. Ze werkt onder meer voor het Parool BNN Nieuwsradio en voor ons... voor NOS-correspondent Sander van Hoorn. Rena Netjes is in een vliegtuig onderweg. Ze werd verdacht door Egypte, maar ontkent elke betrokkenheid. Ze zegt dat ze nooit voor Al Jazeera heeft gewerkt.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 De auteurs voorspellen de komende jaren een stijging van 75 oplopend tot 25 miljoen gevallen. Komt niet alleen doordat meer mensen kanker krijgen... maar ook doordat de gegevens van kankerpatiënten... steeds beter worden geregistreerd. En in de Amerikaanse staat Indiana... is een ontsnapte viervoudige moordenaar na een klopjacht ingerekend. 40-jarige David Elliott legde op zijn vlucht... voor de politie een afstand van bijna 300 kilometer af... Ontsnapte zondag uit een gevangenis in Michigan... door met zijn blote handen gaten te maken in twee gevangenishekken. Het weer voor vandaag vanochtend. In het zuidwesten wat motregen. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Blijft het droog. Het wordt vanmiddag een graad of acht. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Frederik. Um, buiten de dagopeners op de A7 vanuit Hoorn naar Zandam en op de A8 naar Amsterdam is het mis op de A20 richting Gouda. is ongeluk gebeurt net voor knoopend Gouwen, staat 4 kilometer vanaf Nieuwekerk aan de IJssel... en de linkerrijstrook is dicht. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Nou, redelijk normale ochtendspits. Dat brengt ons meestal op dinsdag bij zo'n 180 kilometer. Dankjewel. 38.000 handtekeningen. Die mogen niet baten. Ons land stuurt, zoals gepland, een zware delegatie naar Sochi. Het COC is teleurgesteld. Nu wordt ze zo. Deze winter exclusief bij Trouw. 10 veelbekroonde films die er raken. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang de eerste film Das leben der Anderen gratis.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 luistert naar het NOS Radio 1-journaal Goedemorgen. Drie minuten over half zeven. Er is in Heemskerk van alles aan de gang. Bedreigingen aan het adres van het hoofdbestuur van de VVD. En die waren aanleiding om in Heemskerk niet mee te doen... aan de gemeenteraadsverkiezingen. En die bedreigingen komen mogelijk uit eigen kring. Verslaggever Roepauw sprak de wethouder Ellen van Tongeren... en drie raadsleden in hun stamcafé. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen... deed Heemskerk nog dienst als het meest gemiddelde dorp van Nederland... Nu is het in het nieuws als een bananenrepubliek. Waar lokale bouwondernemingen probeerden de plaatselijke VVD voor hun karretje te spannen. Met als dieptepunt een reeks bedreigingen. Tenminste, dat is een van de hypotheses. Draagbrieven dreigbrieven is hoofdzakelijk het grote motto. Verder niks. Nou ja, hij heeft weer een dreigbrief gehad. Zegt fractielid Jacques Nieuwenhuizen. En hij heeft het over Thijs Jansen, die op plaats 9 van de kieslijst had moeten staan. Dat was de druppel die de emmer doet overlopen. Voor het bestuur, hè? want uh, daar hebben we als huidige fractie dus uh, geen enkele invloed op. Al dus collega-raadslid Wim Milikan. De eerste dreigementen dateren al van de zomer van vorig jaar. Doelwit was wethouder Ellen van Tongeren, die lijsttrekker zou worden. Mijn uh, dreigbrief bestond uit klantenknipsels en. Uh... Dus er zijn geen mails gestuurd, want dan kan het natuurlijk zo getraceerd worden. Een ernstige zaak natuurlijk, zulke dreigementen... maar om de VVD dan helemaal niet meer mee te laten doen aan de verkiezingen... lijkt niet logisch. Misschien moet je dit besluit van het hoofdbestuur toch ook niet loszien... van de slepende oneenigheid binnen de partij... en de pogingen van een stel nieuwkomers... Om de samenstelling van de kieslijst naar hun hand te zetten. De achtergrond lopen wat jaren terug, natuurlijk. er waren wat problemen. Uh, intern, met, met groeperingen die uh, pas en lid werden van de VVD. En ja, daar een beetje te veel invloed kregen. Welke groeperingen zijn dat Dat Komt uit de bouwwereld. Ja, die hebben dan op een gegeven moment proberen hun gelijk te halen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn dus, hier uh, VVD-Heemskerk voor de Heemskerkers. Alle Heemskerkers. En niet voor een uh, select gezelschap... vindt dat ze onheus bejegend zijn de afgelopen jaren. Dan lijkt het voor de hand te liggen... dat de afzender van de dreigbrieven ook in deze hoek gezocht moet worden. Dat, dat kan je niet achterhalen, dat is de politie onderzoekt dat. Ja. Wat zegt de onderbuik? Nee, nee. nee, daar moeten we niet aan beginnen. De onderbuik zegt gewoon dat ik me niet kan voorstellen... dat ook die groepering die zo net even geschetst ja. was... dat die dit soort activiteiten onderneemt. Zegt Aalt bruin het derde fractielid, hier aan tafel. Tuurlijk zijn er uh, meningsverschillen tussen de VVD'ers... of hier in Heemskerk, ja. maar... Dat soort middelen zullen ze zeker niet pakken. Daar ben ik heilig van overtuigd. Uh, persoonlijk... Ik denk dat het een outsider is. Ik ben er heilig van overtuigd ja? dat het een outsider is. Ja. U bent er niet helemaal zeker van? Ik moet er wel zeggen. Nee, ik ben er niet helemaal zeker van. Nee. Maar het gevoel ligt wat meer bij outsiders, ons gevoel ligt meer bij insiders. Ze weten te veel. Waar weten ze van? Van interne uh, dingen die intern besproken zijn, die waren dus vrij snel al extern bekend. Datzelfde geldt voor de dreigbrieven zelf. Van Tongeren vraagt zich af hoe die bij de krant terecht zijn gekomen. Nou, daar hebben we het vanavond toevallig over gehad. Of het misschien van de afzender vandaan komt. Omdat het zeker niet van ons tweeën vandaan komt. Om de partij nog meer schade te brokken. Ik denk het, ja. In ieder geval, die wil duidelijk de VVD Heemskerk schaden. Ja. Ik Norden. denk dat, dat er nu op dit moment ergens iemand in een hoekje ontzettend zit te lachen. Ja. Die denkt, ik heb bereikt wat ik wil bereiken. De VVD Heemskerk doet gewoon niet mee. De ingrijp van het hoofdbestuur begrijp ik. Er nodig. is zoveel gebeurd de afgelopen paar maanden. Dat ik denk dat ze de juiste beslissing hebben genomen. Nee, ik ben er niet mee eens hoor. Ik had gewoon de VVD de verkiezingen door laten gaan. Ja? Ja, echt, uh, ik, hier bereik je volgens mij niets mee. Um, maar goed, helaas. Het hoofdbestuur beslist. En dat is het hoogste orgaan die dat kan beslissen. Ja. En dus doet de VVD niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Heemskerk. De delegatie waarmee ons land naar de opening van de Olympische Spelen in Sochi gaat, wordt niet aangepast. Ondanks een oproep en 38.000 protesthandtekeningen van het COC. Voorzitter Tanja Inekes sprak gisteravond meer dan een uur met premier Rutte. Na afloop ving verslaggever Ewout de Bruin haar op. Nou, u bent uh, lang binnen geweest. Ja, we zijn lang binnen geweest. Ja, we hebben ook nog even nagepraat en, zelf. En, en, ja. en. en wat hebt u uh, besproken met uh, de premier?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 Nogmaals, en een brief van de LBT-organisaties uh, in Rusland uh, met het verzoek om thuis te blijven. Omdat dat, uh, ja, als we er wel zitten in die zware delegatie, ja, dat we daarmee aangeven dat we het uh, bewind van Poetin ondersteunen. En uh, ja. Dus daar zijn we toch teleurgesteld over. Maar er waren ook positieve punten. De minister-president heeft ons toegezegd dat hij klip en klaar tegen Poetin zal zeggen dat hij anti-homo-wet van tafel moet. En het tweede positieve punt is dat er een, vanuit de regering een actieplan komt om de Russische LHBT's na afloop van de Olympische Spelen te ondersteunen. Ja, want dat was ook een van de dingen die u graag wilde, om het ja. na Sochi om het ook op de, op de kaart te houden. Ja, dat klopt. Ja, We zijn heel erg bang dat uh, op het moment dat de camera's uh, van de Olympische Spelen verdwenen zijn, uh, ja, dat Poetin dan er vol in gaat uh, en uh, ja, uh, repressief beleid gaat voeren. Uh, ja, dus ja, dat ja, is heel merk. belangrijk. En weet u nou wat hij precies gaat zeggen vrijdag tegen Poetin in die onderlinge ontmoeting? Nou, hij heeft ons toegezegd dat hij twee dingen gaat zeggen. Hij gaat zeggen dat de anti-homowet van tafel moet omdat hij discriminerend is. En hij gaat zeggen dat de veiligheid van LHBT's door de overheid gewaarborgd zou moeten worden. In plaats van ja, nu stil te staan kijken en niks te doen. Ja, en u zei ver, ik ben toch wel een beetje teleurgesteld. Maar ja, was dit het hoogst haalbare wat u eruit kon halen? We hadden gewoon echt een breed draagvlak voor onze actie uh, tegen die zware delegatie. Daar zijn we teleurgesteld over. En er zijn ook uh, positieve punten. Al dus COC-voorzitter Tanja Ineke. Het COC demonstreert vrijdag in Amsterdam tegen de Russische anti wet en de mensenrechten situatie in Rusland de Olympische Spelen beginnen op vrijdag. Het vuur is ondertussen onderweg naar Sochi en wordt vandaag gedragen door de Nederlandse. Elke werkdag van 6 tot 9, wakker woorden, met het NOS Radio 1-journaal. Het regeerakkoord is er duidelijk over. De verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft. Mark Robin Visser in Drenthe in Schipborg. Ja, ik, aan. ik zeg net... Uh, ja, laarzen aan, uh, goede stappers uh, aan. En uh, ik zeg net, uh, meneer Postemus, die zegt net tegen mij... wat hebben wij toch mooi werk. Want wij staan hier in een aardedonker bos. Het is maar goed dat ik een aan bij me heb. Ja, ben... Naar de sterren ja, te kijken. En ja. wat zien we dan? Nou, we zien, uh, zien even niks natuurlijk, maar hey. we zien alleen nog Wel, sterren. Wel hele mooie sterren. Heel, ja, dat is een prachtige ochtend. Prachtige hemel. Ja, vanmorgen zagen we nog een vos uh, over de weg heen lopen. Zo, dus, ja, ook nog. Dat, dat zie je s morgens Heb vroeg. ik niet gezien. Heb maar... jij niet gezien, maar nee. dat hebben wij dus al gezien. En dat betekent dat het hier een mooi gebied is. Vertel dus, waar zijn wij precies? Wij zijn, we staan nu in Schipborg, ja? vlak aan de Drentse A, bij een, een vennetje. Mm -hmm. Een vrij sompig uh, gebiedje. En uh, we staan hier nu bij een heel mooi wandelpad. Ja. En die wandelpad dat loopt van Schipborg naar de Drentse A. Ik schijn even met mijn zaklant aan. Het is niet een aangelegd pad, maar je kan zien dat hier veel gelopen wordt. Ja, er wordt inderdaad veel gelopen. En wie lopen hier dan? Nou, er zijn vaak ook bewoners van Schipborg, maar ook ja. veel recreanten. Er zit, zit hier in een nationaal park, de Drentse A. Mm -hmm. Dus er wordt ook veel gebruikt voor uh, recreanten. En uh, die lopen ja. die hier ook langs. Ja. En, uh, nou, veel mensen maken hier gebruik van. Zeg, en en uh, dit gebied is van landschapsbeheer Drenthe? Dit gebied is van een ja. particulier. Oh, Oh, ja, bij Landschapsbeheer Drenthe. Dat is een organisatie die juist particulieren ondersteunt... met hun activiteiten. Ja. En je hebt ook nog het Drentse landschappen. Die hebben eigen grond in hun bezit. Ja, ja. Zoals andere treinbeheerde organisaties. Maar Landschapsbeheer ondersteunt deze particulieren. Ja. En Landschapsbeheer, waar u van bent... Hè, u bent daar coördinator... die maakt dan weer gebruik van scholieren... die een maatschappelijke stage... ...moeten lopen. Ja, die, die ja, moeten inderdaad. Dat is verplicht. Het. Dat is verplicht, maar gebruik maken van... Dat klinkt zo wel cliché. Ja. Hè, het is niet echt gebruik maken van. We proberen het, het scholieren enthousiast te krijgen voor het werk wat we hier doen. De scholieren worden hier te werk gesteld. De scholieren worden hier aan het werk gesteld. Dat klinkt wel heel ja, dramatisch. Ja. Nee, maar uh, ik heb even op jullie website uh, gekeken. Dan komt er een grote groep scholieren. VMBO, HAVO, VBO. Hè? En die gaan hier dan wat doen. Ja, die gaan hier zeker wat doen. Wij faciliteren dan de scholieren en de vrijwilligers. Uh -huh. Met gereedschap en begeleiding. En zorgen dat alles veilig verloopt. Ja. En uh, vervolgens gaan de leerlingen hier heel enthousiast... met, uh, met kruiwagens te werken, scheppen. en uh, ja. nou, Met zandspelen is altijd leuk natuurlijk. Ja. Hè? En, en uh, ja. de bedoeling vandaag is... Want er is een plan. Dit is een plan vandaag ja. gemaakt en we gaan die met een aantal scholieren van het Zenico College uit uh, Zuidlaren. Uh -huh. Die gaan we hier uh, de maatschappelijk stageuren invullen. Juist. En dan gaan we dat pad, dus uh, dit pad waar we nu op staan, ja, uh, dat pad wordt hersteld. Wat is haast ontoegankelijk. Hè, want mm -hmm. Het is wat een uh, vochtig gebied. En dan brengen we weer wat zand uh, op, ja. zodat er wat uh, pad, ja, mensen weten wat langs ja. kunnen lopen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk en ik kan me voorstellen dat het voor die scholieren ook wel leuk is. Maar als die stage er nou niet was? Als de stage er niet was, dan lag dit pad er ook niet. Dat kan ja. ik u wel vertellen. Want uh, ja, we hebben toch veel handjes nodig. Hè? Ja. Dat is één. Maar ten tweede hebben we ook nodig dat er ook weer wat jongere mensen... zeg maar, instromen in ook het vrijwilligerswerk, ja. in het natuurlandschap. Ja. Nou, uh, we gaan wachten. Ik schijn even met mijn zaklantaarn richting parkeer. Komen ze met een bus of hoe komen die kinderen hier? Ja, hier ze, komen, ze komen hier allemaal braaf op de fiets. Oh, wat goed. Ja, <laughs> en ze krijgen straks <laughs> wat lekker drinken en koffie enzovoort. Helemaal goed. Verwennen ze ook een beetje. En dan gaan we zo beginnen. Ja, Oké, okay. nou, tot zo dan. Tot, tot straks. Kijken vooruit naar de Olympische Spelen en kijken dan ook naar Duitse successen uit het verleden. Die kwamen uit de DDR. Me a second, I, I to my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 Van like We Are Young. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Kwaks. Een begin van de ochtendspitten Marcel... met alleen bij Amsterdam de dagelijkse files... en het probleem in de regio Rotterdam op de A20. Richting Gouda gebeurde een ongeluk bij knooppunt Gouwen. Er staat nu ruim 7 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander. De linkerrijstrook is dicht... En wie niet wil aansluiten, die kan omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En dan gaat het verkeer richting Gouden via Den Haag. Het verkeer via richting Utrecht dat kan omrijden via Breda-Gorkum. Kees, we waren okay, vanochtend vroeg wat een probleem met de matrixborden. Is dat er ergens nog te merken? Uh, ja, dat merk je zeg maar doordat er geen vertragingstijden boven de weg worden weergegeven. Dus als je in de file rijdt, dan hoort er soms ook een vertragingstijd bij... Dat valt uit. op de files verder geen invloed, nee. maar je ziet gewoon niet... hoe lang je extra tijd Sne uit. Snelheden en afkruizen van wegvlakken, ja. dat gaat allemaal wel. Die werken uh, wel. Goed ja. zo. Dank je, Kees Kwaks bij de ja. ANWB. De Olympische Spelen beginnen vrijdag... en dus nadert het Olympisch vuur Sochi na een tocht door heel Rusland. De vlam gaat vandaag door Krasnodar. En daar wordt hij onder andere gedragen door een collega van ons... Monique Hamer, productieleider van de NOS in Sochi. Monique, je bent nu op het vliegveld... op het punt om te vertrekken van Sochi naar Krasnodar... Een Nederlandse draagster van het Olympisch vuur, hoe kan dat? Nou, dat is natuurlijk een hele eer. Dat is zo gekomen omdat de organisatie die de Spelen in beeld brengt dat noemen wij de Host Broadcaster dus een televisiebedrijf die alle evenementen in beeld brengt. Daar hebben wij een goede relatie mee. En die heeft een klein jaar geleden de NOS een brief geschreven: Of wij het misschien een eer vinden om een stukje met de vlam de te mogen lopen. En uh, nou, toen heeft de hoofdredactie van NOS Sport heeft, uh, het goed gevonden dat, uh, dat ik dat ging doen... ...omdat ik enige Olympische ervaring heb. Het zijn mijn veertiende uh, Olympische Spelen dit keer. Dus ik heb al een paar keer uh, de Spelen geproduceerd voor de NOS. En dus vonden zij dat een toepasselijke manier om uh, ja, mij enigszins te eren. En dan mag je straks de vlam dragen. Hoe ver? Nou, dat is wel een heel stuk, namelijk 300 meter. Zo. Dus dat is wel uh, bitter, ja... Ja, weet je ook van wie je hem overneemt? Nee, ik heb geen idee. Dat is een uh, lijst van uh, heel veel mensen. Die vlam die gaat uh, dit keer 65.000 kilometer door Rusland. Loopt die en vliegt die en treint die en uh, gaat die ook nog door de ruimtes, zoals je misschien wel hebt gelezen. En ik weet wel uh, wat voor mensen er allemaal, welke buitenlanders er lopen. Daar ken ik er toevallig een van, die ook vandaag loopt. Maar ik weet dus niet precies wie er voor me zit en wie er achter me zit. En krijg je speciale begeleiding van iemand die zegt... hier moet je gaan staan op deze stip? Ja, ja, ja. Er zijn dus 15.000 uh, landbagers. Uh, dus die uh, hebben allemaal e-mails gekregen. Ik ben gebombardeerd door allerlei e-mails... ook over wat ik wel en niet moet zeggen. Bijvoorbeeld wat leuk is voor een interview, wat niet leuk is. Geen political statements natuurlijk... En als ik daar kom, dan uh, moet ik twee uur van tevoren. Ik loop om uh, russische tijd kwart voor zes. En als ik daar kom, dan moet ik twee uur van tevoren op een bepaald punt zijn. Dan krijg ik een prachtig trainingspak aan, eh, waarschijnlijk heel wit. En uh, dat is enigszins cynisch, als je begrijpt. Ik krijg een prachtig trainingspak aan en dan uh, met een muts op en dan worden wij gebrieft wat we moeten doen en hoe het in zijn werk gaat. Nou, ik heb het al een beetje gelezen in de e-mails natuurlijk. Dan worden we in een bus gestopt. En dan word je op jouw punt, uh, wordt je afgezet. Ik moet ergens bij een café staan op een, op een belangrijke weg in Krasnodar, waar die vlam doorheen komt. En dan, uh, nou, even later, denk ik, komt er iemand anders aan met de, met de vlam van achteren en die pak ik over. Het is eigenlijk gewoon een, uh, een relay, hè. Zo gaat dat. Zal het allemaal in beeld zijn? Nou, dat was dus, helaas is dat niet het geval. Uh, vroeger werd het wel altijd gekukkerd, maar... Dat, dat werd dan door de, de nationale televisie van het land waardoor de Olympische Spelen zijn, uh, uh, werd gekufferd. Maar helaas is dat dit keer niet het geval. Maar ik heb wel iemand die wat foto's maakt en die een uh, camera bij zich heeft. Dus daar zal wel een klein beeld van te zien zijn. Hoeft ook weer niet te lang natuurlijk hoor. Nou, zover is het niet natuurlijk. Nee, nee zover is het niet. Nee, Dat zou ik wel moeten volhouden. Het schijnt wel zo te zijn. Dat die vlam heb ik van een collega-broadcaster begrepen die het al gedaan heeft. Die ja, zei, nou, die vlam is toch nog pittig zwaar, die is 2 kilo. En die moet je natuurlijk wel een beetje boven je hoofd houden. Het hoeft niet torenhoog, maar die moet je natuurlijk wel een beetje elegant dragen. Dus dat is nog een uitdaging. Heb je daarvoor geoefend? Ja, dat was wel het plan. Maar ach, dat is net bijna niet zo gelukt. Maar ik denk dat het me net wel gaat lukken hoor. En ik geloof dat het vooral op, uh, op uh, spiritualiteit uh, zal het gaan, denk ik. Dus het gaat wel goed komen. Heel veel succes. Monique Hamer, productieleider van de NOS in Sochi... en draagster van de Olympische Vlam is tien voor zeven. Ja, dan de, de sport natuurlijk. Duitsland is het beste wintersportland in de Olympische geschiedenis. 128 gouden medailles hebben de Duitsers in de loop der jaren maar liefst verzameld. Een van de geheimen, het materiaal. Onze correspondent Tim de Wit was in het Instituut voor Sportonderzoek in Berlijn dat al sinds de DDR-tijd de bobsleeën, de schaatsen en de skis voor de Duitse ploeg ontwikkelt. Minutieus worden de randen van de nieuwste bobslee geschuurd. Ik ben in de grote werkplaats van het FES, het Duitse instituut voor onderzoek en ontwikkeling van sportmaterialen. Hier bouwen wetenschappers, ingenieurs en technici dag in dag uit aan het beste materiaal. We werden zodra we also met nieuwe prototypen komen, proberen we in te en daar wordt dan ook fotografieën. Vanuit de hele wereld zijn ze jaloers op wat wij hier doen, zegt directeur van het instituut Harald Schalen. Iedereen probeert zeker bij de bobslee ons zelfs te kopiëren. te erzeugen kan enzovoort enzovoort. Dat wordt alsof al Want zeker in de bobsport zijn de Duitsers al jaren ongenaakbaar. 63 medailles haalden de Duitsers alleen al bij de bobslee en bij het rodelen. En die materialen kwamen allemaal hier vandaan. Neem bijvoorbeeld André Lange. Graag geziene gast hier ook op dit instituut in Berlijn. Hij haalde vier jaar geleden in Vancouver voor de vierde keer goud. André Langer finished in style, the fastest of anyone in heat 4. He had retained his title. It was his fourth Olympic gold, and he shared every one of them with Kevin Kuske as his partner. Als we de trap naar boven nemen, komen we op de plek waar de Duitse klapschaats wordt. Ontwikkeld. Ook hier weer een kamer vol met ingenieurs die op computerschermen 3D-modellen van schaatsen bestuderen. Het gaat in dit geval hier maar om um trainingsmethodische data. Atleten krijgen dan hinwijzen. Hier kunnen de schaatsers precies zien wat hun schaats op het ijs doet, zegt de projectleider Michael Nitsch. Welke krachten worden er bijvoorbeeld verbruikt en waar valt er nog winst te behalen? Daar kijken we hier naar. Om die sportelijke uh, bewegingsuitvoering te optimeren. Is de Duitse klapschaatsen nou anders dan de Nederlandse? Holland fährt ja met. fährt met, de moet maar zeggen. Uh, met um, Ja, zegt hij. Wij gebruiken bijvoorbeeld veel meer carbon in onze klapschaatsen, terwijl de Nederlanders nog veel staal gebruiken. En daardoor zijn onze schaatsen een stuk lichter. En daar kun je dus voordeel uit halen. Voor die nestechniek aan dit vijf. Op dit moment gaat het niet fantastisch met de Duitse schaatsers. De enige serieuze medaillekandidaat is Claudia Pekstein. Um, Komt Perstijn hier nou ook regelmatig langs? Vraag ik aan de directeur, meneer Schalen. Also, Claudia is hier bij ons in huis als ze een probleem met een schoen of met het bindingssysteem of met het klapsysteem. Ja, zeker, zegt hij. Als er iets met haar schaats is of met haar bindingen of wat dan ook, dan zijn wij altijd de eerste waar ze aanbelt. Of ook met, met ihren koeven, dan zijn we ihre eerste adresse. Het begon allemaal in de DDR in 1963. Daar werd dit wetenschappelijke instituut opgericht om de materialen in de topsport te verbeteren. Een unicum in de wereld toen. De communistische DDR wilde op sportgebied namelijk tot de beste ter wereld horen. En investeerde toen al miljoenen in professionalisering. Met vele gouden medailles tot gevolg. Es wird eine Goldmedaille für uns geben. Immer häufiger steigen Athleten aus der Deutschen Demokratischen Republik auf das Siegerprotest. Die Goldmedaille wird gewonnen met neuem Weltrekord. Ja. Gold, gold, gold, gold, gold. Maar ja, inmiddels associëren we elke in de DDR behaalde medaille vooral met doping. Maar dat is niet terecht, zegt directeur Schalen. Ik glaube dat die bewertung met dem doping. Uh, in niet correct is dat gezegd wordt, de erfolk der DDR met het dopen te doen gehad. Dat stimmt niet. Het prestatiesysteem in de DDR was op veel meer gericht dan alleen op doping, zegt hij. Juist ook door ons instituut liepen we voorop in bijvoorbeeld de wintersporten. Dat kwam echt niet alleen maar door het toedienen van medicamenten. Het is ook niet voor niets dat dit instituut na de val van de muur gewoon bleef bestaan en nu sportmaterialen maakt voor heel Duitsland. Maar even te zeggen wie we nu volkreizwijze grenzen, hebben, is gewoon kwart. Maar wat doen jullie nou anders dan andere landen? Ik bedoel, jullie worden door de staat gefinancierd, krijgen zo'n 4,5 miljoen euro per jaar. En dat is nou niet een gigantisch bedrag. Onze arbeidswijze over die staatelijke vordering implanteert een gewisse continuïteit. Het zit hem in de continuïteit, zegt hij. In veel landen zie je dat ze vaak in één keer heel veel geld investeren om bij de volgende Spelen goud te halen. En daarna is het weer klaar. En wij denken veel meer ook op de lange termijn. Wij willen ook dat Duitsland over twintig jaar nog. Gouden medailles haalt. We kunnen also ook geschichtlich viele dingen toeordenen die in de sportarten passeren. En dus zal het vermoedelijk ook in Sochi wel weer Duitse medailles regenen. Mede dankzij dit kleine instituut in Berlijn. Het NOS Radio En Journaal Media overzicht. Slimmere opsporingsmethoden zorgen voor een nieuwe jacht op btw-fraudeurs... zo meldt het Financieel Dagblad. De fiat- en buitenlandse collega-organisaties... gebruiken daarvoor technieken uit de terrorismebestrijding. Zo worden fysieke en vooral digitale sporen... beter geanalyseerd en gecombineerd. Het zou de Europese Unie tientallen miljarden opleveren... als btw-fraude beter wordt aangepakt. Kinderartsen, ziekenhuizen en ouders lopen te hoop tegen een nieuwe wet van minister Schippers van Volksgezondheid. Die wil zieke kinderen beter beschermen tegen het testen van nieuwe medicijnen. Maar volgens de artsen wordt daarmee ook veelbelovende nieuwe behandelingsmogelijkheden verboden. Een kinderoncoloog van het Erasmus MC wijst erop dat in Engeland, Duitsland en Frankrijk veel meer onderzoek wordt toegestaan. Daardoor wijken gezinnen geregeld uit naar het buitenland voor behandeling. Mensen met e-readers blijken vaak piraten. De AD meldt dat slechts 10% van de 128 miljoen boeken op Nederlandse e-readers legaal gedownload is. Schrijfster Suzanne Smits pleit voor een boekenvariant op de muziekdienst Spotify, waarbij lezers voor een vast bedrag zoveel boeken kunnen lezen als ze willen. Schrijvers en uitgevers komen met de actie Ik lees legaal. Een een campagne met als boodschap dat het geen schande is om te betalen voor een boek. Drie Duitse gemeenten spannen een proces aan... als Nederland een kolencentrale in de Eemshaven alsnog een vergunning geeft. Dat staat in Trouw. RWE Essent heeft de centrale gebouwd... maar toestemming, hem ook in gebruik te nemen, ontbreekt. De Raad van State vernietigde eerder de vergunning... omdat onvoldoende naar milieurisico's was gekeken. En dat is nou net het bezwaar van die Duitse gemeenten. Die vrezen dat er in de komende decennia tientallen tonnen stikstof... en zware metalen op hun grondgebied zullen neerslaan. Opmerkelijk nieuwtje in spits, de digitale borden waarop staat hart, hoe hard u rijdt werken averechts. Een verkeersadviesbureau heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat mensen vaak minder dan de maximum snelheid rijden. Als een bord dan laat zien hoe hard ze rijden, geven ze juist gas. Nou, zou kunnen. Die matrixborden doen het momenteel maar half, nee. toch? Ja, maar de snelheid Weer een ander verhaal. Nou goed, correspondent Rena Netjes, u hoorde dat al even, is onderweg naar Nederland. Met behulp van de ambassade kon ze Egypte verlaten. Dat is een spannend verhaal, Hoor u zo dadelijk meer over. Het was noodzakelijk trouwens dat ze het land ontvlucht, omdat ze werd gezocht wegens vermeend terrorisme.